Ik mm ben -hmm. de zeven. <laughs> Welkom in het spiritueel knuffelhuis van het zesde zintuig. En allemaal een hele goede avond. Ja, ik weet helemaal niet uh, van wie het is. Het is in ieder geval rijke muziek. En uh, van wie het precies is, dat weet ik gewoon niet. Het staat er niet op. Daarom had ik hem toen net even afgezet. Chips uh, is daar, want ik had hem even afgezet om te kijken wat erop stond. Het stond alleen maar rijke muziek en openingsmuziek van... Uh, van het programma had uh, Kreiner opgeschreven, geschreven. Dus ik weet het echt niet waar het van is. Maar het is gewoon, uh, hij heeft gedownload van, uh, van uh, dingen. En daar is het, ik heb hier nog meer liggen, die heet hij ook allemaal. Volgens mij van diezelfde uh, was Shamaa Sahili. Daar sta ik het ook niet op. En dan van do uh, Dolphins, Ayat of zoiets. En vroeger mijn oude cd, daar stond het wel op. Ik geloof dat we het doen van, moet ik even kijken welke je cd, cd eigenlijk oude cd van weer. Dit was ik wel van Dialaya of zoiets. Ik weet het niet hoor. Maar dat zegt me ook nog niet zoveel. Maar in ieder geval, lieve mensen. Eerst wil ik natuurlijk jullie allemaal weer van harte welkom heten En natuurlijk donderdag bedanken voor zijn uurtje vooraf. Bedankt lieve donderdag. En tevens wil natuurlijk iedereen welkom heten die plaatsgenomen heeft. Elk heeft zitten knuffelen. En dat is natuurlijk Jochem. Goedenavond lieve Jochem. Welkom. Dan is er natuurlijk onze liederwij, ons kleine hechtje. naam lieve liederwij. Ook gezellig dat jij er weer bent. Nou, tip is Ook jij, goedenavond. Heel veel liefs. Op de Vindje dag, lieve de Fijn dat je er bent. Dan de donderdag natuurlijk ook heel veel liefs. Onze knuffelkuus is er natuurlijk ook weer. Die zal ook weer wel lekker wat afgeknuffeld hebben de zaterdag. Ik hoop dat het leuk geweest is. In de tuin. Ik denk van wel natuurlijk. Dat doe ik heb ook zo even tussendoor uh, weggegeven uh, om de kat eten te geven. Zag ik dat Willem ook aanwezig is geweest. Dat is natuurlijk altijd leuk als Willem er is. Want uiteindelijk is het Willem de Ridder Radio. Nou, dan is er natuurlijk Monique. Die was er zaterdag en avond ook. Dus ook jij weer welkom, lieve Monique. En dan is er natuurlijk onze Vlinder. Dag, lieve Vlinder. En ik wil natuurlijk ook de operator en Ik heb heel veel lieve goed wensen. Lieve het rijden. En verder is iedereen die op dit moment de moeite nemen om naar mijn programma te luisteren. Allemaal hele, hele goeiedag. Ja, jullie horen op de achtergrond, horen jullie wel iets, want dat is uh, Z de Kampioenen. FC de Kampioenen. Dat vind ik al heel geweldig om naar te kijken. En Dat duurt vanavond dus wat tot langer als normaal. En zodoende... Nu is het afgelopen, ga ja, ik tegelijk even het geluid zachter zitten en zetten. Dan uh, kunnen we het gewoon, dan hebben we alleen maar mij en mijn muziek op de achtergrond. En is het net de vrij gestuurd. De en Wilfred, die zijn er ook niet, die zijn even weg met Wilacht naar de Duivelclub. Dus die zullen dadelijk weer wat terugkomen. Zie je nou, zegt Jochem, ik hoor het toch stemmen? Klopt, dat was de tv-serie van FC De Kampioen uit België. Maar België 1 stond erop, dus dat heb je goed gehoord, Jochem. Daarvoor beaand ik het ook maar heel even naar jou, dat je eigenlijk wel gelijk had. Nou, ik zag vanavond dus straks al over dat jullie het over het knuffel hadden en dat uh, De vrienden, geloof ik, die gaan in Delft, gaan ze uh, lopen knuffelen. Dat zou toch wat zijn, hè? Dus op een gegeven moment, uh, je hebt de televisie, was ook een keer, op de televisie was het ook een keer, moest iemand in opdracht uh, mensen de knuffel geven die voorbij kwamen. En dat, uh, dat kon ze dan geld mee verdienen, hè? En dan moest uh, iedereen die voorbij kwam de knuffel geven. En toch zag je dat er best wel mensen waren die daar gewoon toelieten, want je zat op een gegeven moment zeker zo'n vreemde komt naar je toe en die wil knuffelen en die wil knuffelen en dan wat uh, doe je nu met de vreemde? toch zie je dat die mensen het toch even naar joggen. Jochem schrijft Millie nee, is het klaar de je dat hij stem in zijn hoofd hoorde. Hij wist zich niet raad. <kacht> Kunt jij of iemand anders hem helpen? Hij wil graag geholpen worden, maar hij weet niet bij wie hij terecht kan. Ja, dat is natuurlijk een hele heel moeilijk dan moet je echt iemand uh, persoonlijk contact mee hebben en dan binding met de persoon krijgen en dan uh, kijken waar komen die stemmen vandaan. Mijn dochter die heeft verkeerd, er waren stemmen die kwamen vanuit haar buik, niet vanuit haar. Hopelijk is dat de stem inderdaad. Die, uh, die, had zij. Uh, ik zo, Zegt ook, uh, Chippy Star zegt ook, waarop je zou het entiteit kunnen zijn. Maar, entiteit, die zie je vaak om je heen en die maken vaak je leven moeilijk. Het kan ook zo zijn dat iemand zich uh, zo inleeft in bepaalde situaties dat dat een eigen leven gaat leven bij hun. Wanneer mensen bang zijn, zeg maar bang in het donker, of bang om, om aangevallen te worden, dan kan iemand... dan kan die angst een eigen leven gaan leven. En dan kan je uh, dat zelf gewoon... Um, produceren in je gedachten. En ik weet niet of jullie wel eens uh, angstaanvallen gehad hebben, maar mensen die dat nooit gehad hebben, die kunnen dat uh, beamen. Dus het is altijd zo. Nou, ze zeggen ook altijd, kijk, als je spiritueel werkt, en dan denken mensen vaak, dat je ook stem hoort, nou, ik hoor daar geen stem, ik krijg dat binnen in mijn gevoel mijn gevoel krijgt symbolen binnen en die ga ik verwoorden. Dus ik zeg altijd, als je stemmen hoort. Maar ik hoor ook wel eens dat iemand in één keer mijn naam roept. En het kan ook wel eens zijn dat je gewoon in gedachten met dingen bezig bent. En dat er dan in je gevoel een hele film voorbij gaat. Een soort visioen. Want wanneer zijn er echt stemmen in je hoofd? Dus wanneer je opdrachten krijgt en je kunt ze niet tot zwijgen brengen, ik denk dat je dan toch niet bij een helderziende moet zijn. Ik denk dat je dan meer bij de, bij de, in, in de psychiatrie moet terechtkomen. Maar aan de andere kant, de psychiatrie die is ook niet wat het is geweest. Dat klopt. Typisch daar angst kan in de tijd aantrekken. Kijk, want het is namelijk zo, wanneer iemand helemaal goed, 100% goed in zijn vel zit, dus je, hebt, dus je zit niet met een hoop stress, of je zit niet met een hoop narigheid, maar je zit gewoon lekker goed in je vel, dan kaart ze en die tijd ook op je af. Dan zeg ik maar, dan glijden ze gewoon op je af. net als hetzelfde iets wat mooi is, daar hecht ook geen vuil aan. Maar wanneer je open staat, ...voor heel veel dingen. Je bent zelf... ...met spirituele zaken bezig. Dan zal Je best daar ook wel kunnen beamen. Er zijn meerdere bij jullie... ...die daarvan op de hoogte zijn. Van wanneer je... ...eventueel met spirituele zaken... ...bezig bent, maar, maar... ...het beangstigt je... ...en je bent er... ...toch op een of andere manier... ...bang van, dan... ...hebben juist... ...entiteiten... ...kans om bezit van je te nemen en jou in, in, in je hoofd te komen om, om die dingen te zeggen. Vlinder zegt ook uh, Zit het alweer een in Ik voel dat soms En de baby voelt het ook Het leven ook van de angst van de mens Ze leven ook van de angst van de mens Dat wordt hun kracht En ze vreten dan aan Je energie en dan raak je uit je energie Kijk, niet eh, elke, elke verschijning die je ziet, is negatief. Ik heb ooit echt een, een, een geest in mijn huis gehad. En die heeft echt mijn leven, echt, eh, op een enorme manier, heeft hij mijn leven verpest. Zo kan ik het angst hebben. En ik kunt niemand, hoor. Ik heb daar ook een heel hoofdstuk aan gewerkt in mijn boek, over die geesten in huis. Maar weet kijk mijn boek alsjeblieft? zoeken. dat is natuurlijk altijd fijn gesprek, hè. En nu is het en nee, is het hier nee, is het weer Ik was geleden voor de dag gehaald, omdat ik er ook iets over had. Ja, ik kan het natuurlijk altijd van zo vertellen. En het mooie daarvan is, dat ik die geest in huis had. Hebben we, hij is ook helemaal verfilmd hè? in België. Dat was wel heel mooi hoor. Ik heb dat ook allemaal nog op een band staan. En ik zat het dus een keer. ik heb ook een videorecorder waar ik op kan nemen. En dan zal ik eens een keer die videoband dus op, uh, op een dvd zetten en dan is Adrie vragen of, dat hij, uh, of dat hij dat op mijn website kan zetten. Dat jullie dat aan kunnen klikken als uh, film en dan naar kunnen kijken. Oh, ik heb het hier nog op de, de het Ik dacht dat ik het van de week nog gehad. Kijk, en daar staat op een gegeven moment, schrijf daar ook een heel hoofdstuk op. En dat stuk, dat is ook helemaal, dat is heel mooi hoor. Waarom ze met een hele filmploeg bij mij in België. En toen hebben ze dat helemaal verfilmd. Dat was heel bijzonder hoor, want ik weet al toen ik die geest in huis is, dus had, toen uh, hadden ze ook vanuit Nederland gehad, dat komt zo, Richard Krebber met uh, Jan van der Heijden, die hebben een boek geschreven over onverklaarbare over, dingen in huis. En daar hadden ze mijn verhaal ook ingeschreven. En van daaruit hebben ze me toen, vanuit de televisie, vanuit de vierde dimensie, uh, hebben ze me toen uh, benaderd. En toen zijn ze al helemaal komen filmen. Hoe dat die, dat die geest naar het licht bracht. En ook, je ziet op een gegeven moment ook, uh, ook dat de zogenaamde geest in je huis loopt. Dat was uh, ja, wel heel bijzonder. Hoe mooi dat ze Geest in huis. Vanaf de eerste dag dat ik woonde in België. En ik ben verhuisd van Nederland naar België. En vanaf de eerste dag dat ik daar woonde, had ik altijd het gevoel dat ik niet alleen in huis was. Als ik in bed lag, voelde ik steeds iemand tegen me aan gaan liggen. Mijn eerste gedachten waren, het zal er wel bij horen, omdat ik in die tijd veel meer, veel meer dingen zag. De ene keer was het een witte gedaante, die midden op de snelweg stond, en dan weer prachtig licht, waardoor de kamer bewoog. Zo zag ik op een keer, toen ik ergens op visite was, een man in de kamer staan. Ik heb ook een keer meegemaakt dat ik iets moest hebben uit de kast en dat de hele plank verlicht was. Het enige wat, minder, wat, wat er minder prettig aan was, dat het soms zo koud werd in huis. En het leek of ik in een ijskelder terecht was gekomen. Ik ben door bij Katrien geweest bij Katrien, en daar heb ik ook mijn verhaal mogen vertellen van die geest. Daar heb ik ook op een bal staan. Inmiddels... Had ik een paar katten aangeschaft, omdat ik dit gezellig vond. Ze zaten heel avond bij me op schoot, maar ze gauw ik naar bed ging en ze mee wilde nemen naar de slaapkamer, deden ze alles om los te komen. Ik kreeg ze met geen mogelijkheid mijn slaapkamer in. Ze gingen wel de andere twee slaapkamers in, maar beslist niet in die van mij. Ik vond dit wel vreemd, maar dacht. Maar dacht er verder niet over na, Tot een van de kinderen van mijn zus het gevoel had dat ze omgeduwd werd. Mijn zus kwam op een avond met haar man en twee dochters bij me om een kast in elkaar te zetten. Terwijl mijn zwager met de kast bezig had, was, zaten mijn zus en ik een kop koffie te drinken en de meisjes waren in de garage aan het ballen. Ik had een, een, een bunglo en dan was dat in, in, in het pan zelf. Met de, met de deur kon je ook gewoon in de garage komen. Ze dus was een inpandige garage, zo moet je het zien, hè. Plotseling komt een van de meisjes bleek de kamer ingerend. Ze zei: Ik blijf hier nooit meer slapen, want er is iemand in de garage die mij omver geduwd heeft. Ik vroeg aan Suzanne, dat is de andere dochter, wat er gebeurd was en die vertelde dat ze zag dat haar zus op de grond gegooid werd. Ik vertelde toen over mijn ervaringen die ik de afgelopen tijd had meegemaakt. Door dit voorval wist ik nu dat het geen verbeelding van me was geweest en dat er echt iemand in huis was. Mijn zus vertelde toen, wanneer ik bij jou bij jouw slaapkamer ben, krijg ik het gevoel dat ik naar beneden word getrokken. Nu begreep ik ook, waarom mijn katten vanaf dat punt niet verder met me mee wilden. Nadat we nog wat nagepraat hadden over het voorval, ging mijn zus naar huis. Toen ze weg waren, kreeg ik een heel vreemd gevoel en dat maakte me angstig. Ik heb meteen het eten van de katten en de kattenbak uit de garage gehaald en deze in de keuken gezet. Nu hoefde ik niet meer de graaien in, daarom, daarna, ben ik naar bed gegaan. Midden in de nacht werd ik wakker en hoorde de katten krijzen. Ik wilde het lampje boven mijn bed aanknippen, maar dat ging niet. Ik voelde een hele stroom van energie boven mijn buik hangen. Die begon te draaien, net zoals een tornado. Daarna hoorde ik heel hard oeh en voelde de energiemassa met een plof op mijn buik vallen. Ik riep, ga weg, en meteen was het ook weg. Ik probeerde het lampje weer aan te doen, en toen lukte het wel. Ik ben mijn bed uitgegaan om te kijken wat er met de kat aan de hand was. Ze zaten angstig in elkaar gedoken in de kamer, en hadden voor de deur een behoefte gedaan. Ze waren natuurlijk ook bang geweest, van datgene wat ik ervaren had. Want ze had niet naar de kattenbak gedurfd. Ondanks dat deze maar een meter van de kamer verwijderd stond. De andere morgen heb ik een paar paragnossen gebeld in Nederland om te vragen wat dit geweest kon zijn. De ene vertelde dat het de geest was van een man die vast zat in het huis. Wat dat ik niet bang hoefde te zijn. En de andere zei, ik voel een man die jou wat te vertellen heeft en die je gekend moet hebben in je vorig leven en daarom in dat huis zit. Als ik bang was, wist hij wel iemand die geesten kon weghalen en gaf me zijn telefoonnummer. Toen ik de man belde en ik vroeg en hem vroeg of hij geesten kon weghalen, kreeg ik als antwoord, dat weet ik pas, als ik in dat huis ben. Hij wilde wel komen. Maar dat kostte duizend gulden. Als hij dan, dan voelde dat hij die geest weg kon halen, zou hij nog een paar keer terugkomen, en dan kostte het maar vijftig gulden per keer. Ik bedankte hem en legde de horen neer. Ik had echt zoiets van, die denkt zeker dat hij met iemand te doen heeft, die niet alles op een rijtje heeft. Ik had al wel een geest in huis, maar ik was niet gek. Daarom wil ik dan ook bij deze iedereen waarschuwen, kijk uit voor zulke personen, want die verrijken zich door misbruik te maken van de angst van iemand anders. Al met al, ik bleef met de geest in huis zitten en besloot mijn angst opzij te zetten en ermee te leren leven. Toen ging ik navraag doen in de buurt. Ik ging naar Greet, mijn toenmalige buurvrouw, en ze had mij een kaartje gestuurd, toen ik in het huis was komen wonen. Ik vroeg haar, of zij misschien wist, of er wel eens iemand dood was gegaan in het huis waarin ik woonde. Ze zei nee, want het huis staat er pas tien jaar. Toen vroeg ik, is er dan voor die tijd iets gebeurd? Ze vertelde me toen, dat heel lang geleden al, al, dat heel lang geleden al de grond die daar lag van een rijke boerenfamilie geweest was waarvan de dochter zich verdronken had in de vijf. Waar, uh, waar mijn huis gebouwd was, vertelde Greet, stond al die tijd een gebouwtje dat dienst deed als knechtenverblijf waar het personeel van de beheer beheerder woonde. Greet vroeg aan me, waarom wil jij dat weten? Ik vertelde haar dat er vreemde dingen in mijn huis gebeurden, maar dat ik het moeilijk vond hierover te praten. Kreet stond hier meteen voor open, want zij zag ook regelmatig haar overleden vader aan het bed staan. Ze had dan ook met niemand over durven praten, totdat haar zus zei: Totdat haar zus zei dat ze al een paar keer haar vader had gezien, maar dit eigenlijk niet durfde te vertellen, omdat ze bang was uitgelacht te worden. Toen kon ook Kreet zeggen dat zijn vader regelmatig bij haar aan het bed zag staan, en nu ze dit voor elkaar wisten te. Uh, Wist. toen ze dit van elkaar wisten, konden ze er ook samen over praten. Toen ik dat verhaal zo aangehoord had, kon ik best meegaan in, dat, in wat de ene partner ons gezegd had, over de man die vast zat in mijn huis. Natuurlijk had ik nog een optie. Er zou ook een man kunnen zijn, die ik gekend zou hebben in mijn vorig leven. Dus ook deze mogelijkheid wilde ik onderzoeken. Als men zich als men zich bezig gaat houden met paar en maal de wereld, komt er van alles aan je voorbij. Je hoort van reïncarnatie, van vorige levens en nog veel meer. Je hoort ook, als je wilt weten wie je bent geweest in je vorige leven, dat je onder hypnose achter, onder hypnose achter kunt komen. Helaas durfde ik niet onder hypnose, omdat ik hier bang voor was. Toen hoorde ik dat er iemand was, die kon je vertellen wie... En wat je bent, in je vorig leven. Je bent geweest in je vorig leven, zonder dat je ondrijfnoos wordt. Ik heb meteen een afspraak gemaakt met die man. Toen ik bij hem kwam, begon hij me te vertellen dat ik paradigmaal begaafd was. Oma. Ja. Echt schat. Dat ik paradigmaal begaafd was en dat ik hiermee moest gaan werken. Omdat het jammer was dat ik dit allemaal verloren moet gaan. Hier ben ik niet voor gekomen, zei ik. Want, dit hebben ze me al zo vaak gezegd, ik wil weten hoe mijn vorige leven is geweest. Dit kon hij me niet vertellen, zei hij, ik zou er binnenkort zelf achter komen. Zo kon ik het ook, dacht ik, en ging zonder antwoord op mijn vraag naar huis. De geest in mijn huis, die in mijn huis was, hield zich lekker koest, alleen als er iemand op visite kwam, liet hij merken dat hij er was. Ik had er weinig last van, totdat mijn zus me belde. Ze vertelde, dat er in Nederland een artikel in de krant stond, waarin gevraagd werd, als mensen vreemde ervaringen hadden in een huis, of ze dan een brief wilden schrijven. Mijn zus vroeg, zal ik een brief schrijven en vertellen over die avond, toen wij bij jou waren? Nee, zei ik, die kan ik zelf beter zelf doen. Dat vond zij ook en gaf me het adres waar ik de brief naartoe moest sturen. Toen ik de brief aan het schrijven was, ben ik verschillende keren op een andere stoel gaan zitten, omdat ik steeds werd opgejaagd door die geest. Het was net of hij niet wilde, dat ik die brief kreeg. Ik heb toch doorgezet, en, nu en na een paar dagen had ik een post terug. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek met een paar en eindelijk kon ik eens met iemand praten, die op een andere manier tegenaan aankeek. Hij vertelde me, dat het heel vaak voorkomt, als men spiritueel open komt te staan, dat men dan deze ervaringen heeft. Ik vertelde hem, dat ik soms wel eens met de gedachte liep, dat ik overspannen was. Die twijfel nam hij meteen bij me weg, want volgens hem was ik daar te sterk op. Je moet eens zien wat je allemaal hebt meegemaakt de afgelopen tijd, dit alleen al heeft bewezen dat je heel sterk bent. Hij zei me dat ik heel paranormaal was en raadde me aan om de cursus te gaan volgen om te leren omgaan met mijn paranormale vermogens. Hij waarschuwde me wel dat ik rekening moest houden dat er weinig begrip zou zijn van de mensen die mij gekend hadden vanuit het zakenleven. Want nu ik de gevoelskant inging, was ik voor hen niet meer dezelfde als dat ik voorheen was. Ze zouden me maar vreemd vinden. Ook vertelde hij dat er onder de mensen die werken met paren de de wereld veel haat en neid bestond. Ik vertel je dit, zei hij, omdat je moet weten dat je allemaal, wat je allemaal tegen kunt komen, en als je weer last krijgt van je geest of bang wordt, bel me dan maar, dan zullen we hem samen naar het licht brengen. Ik was de cursus gaan volgen, die de parapsycholoog me had aangeraden, en hierin kwam ik veel dingen tegen, die ik nodig had om een paar normale puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen. Op een avond lag ik in bed mijn cursus te leren, als ik plotseling voel dat er iemand binnenkomt. Ik wist meteen dat het de geest was. Ik lag met mijn rug naar de deur toe en dacht, nu ga ik eens liggen luisteren naar wat hij gaat doen. Ik hoorde de kastdeur open en dicht gaan. Toen hoorde ik gekrabbel aan mijn linkerkant en plotseling kreeg ik het gevoel helemaal onder stroom te staan. Alleen het linkse gedeelte van mijn hoofd voelde nog normaal. Ik raakte helemaal in paniek. Ik wilde roepen, maar mijn stem deed het niet. Toch heb ik met alle kracht die ik in me had, de woorden en 'Nu ga je weg' eruit gepest. En hij ging ook weg. Ik besloot om de parapsycholoog te bellen en vroeg hem of hij me wilde helpen om het ging nu bezit van me nemen. En dat wilde ik niet. Hij kon een week later pas komen en vroeg of ik tot, dat ik tot die tijd kon volhouden. Dat moet dan maar, zei ik. Die ene week maakt het ook niet meer uit. Nou, dat heb ik geweten. De ene dag werden mijn polsen vastgehouden, de andere dag. Kon ik niet naar de slaapkamer, omdat iets me tegenhield, ik bleef dan maar op de bank in de kamer slapen, want daar werd ik mijn rust gelaten. Eindelijk was het al zover. De dag, die dag zou de geest bij me weggehaald worden. Ik zei tegen hem, vandaag is de grote dag, want dan ben ik eindelijk van je verlost. En meteen voelde ik twee, twee keer tegen mijn benen aanschoppen. Nadat we alles hadden besproken die middag en het hele huis hadden doorzocht, gingen we naar de slaapkamer en vroeg de parapsycholoog me of ik op bed wilde gaan liggen. Ik deed dit en toen moest ik met hem samen tellen van tien naar nul. Hierdoor voelde ik me heel ontspannen worden. Daarna begon hij een verhaal te vertellen dat hij al en, en bij al wat hij zei moest ik me dit zo levendig mogelijk voorstellen. Hij begon te vertellen dat we naar het bos gingen en daar een afspraak hadden met iemand, maar nog niet wisten met wie. Als we in het bos waren aangekomen, gaan we op een bankje zitten wachten. Dan zien we in de verte iemand aankomen. Het komt steeds dichterbij en dan zien we pas wie het is. Het is een man. We geven hem een hand en zeggen dat we hem gaan helpen. We nemen hem verder het bos mee. In. En plotseling verschijnt er een trap met bovenaan deur een deur die openstaat. Er staan twee engelen naast de deur en er komt veel licht naar buiten. We zeggen dan tegen de man, ga de trap maar op, je mag nu naar boven en als je door de deur gaat, zul je gelukkig worden. We blijven beneden aan de trap staan. De man loopt de trap op en gaat door de deur naar binnen. De deur gaat dicht, dan verdwijnt de deur. De engelen verdwijnen en de trap verdwijnt. We lopen langzaam het bos weer uit. En terwijl we teruglopen, telden we van 0 naar 10. En bij de tiende tel zijn we weer thuis. Ik voelde me daarna helemaal bevrijd. Ik had iemand door de deur zien gaan. En ik wist dat het de geest was die al die tijd bij me in huis was geweest. De katten kwamen, terwijl wij nog in de slaapkamer waren al binnengelopen. Eerst wat Maar Toen sprongen ze op bed, en het werd ook meteen heel warm in huis. En dan, van daaruit, ga ik dan contact krijgen met overledenen, dat is dan het volgende hoofdstuk. Kijk, en weet je wat het is? Weet je wat het is? Kijk, en dat... Hebben ze dan verfilmd in België, dan op een gegeven moment, dan is hij dat bij mij, dan uh, zie je dat ik hem op bel, ik vertelde wat de geest huis is, dan vertrekt hij in teleur. en dan komt hij naar, oh in Rijsberg vertrekt hij, dan komt hij naar België in dat filmen ze dan ook heel de hele tijd dat hij rijdt, dan komt hij bij mijn, uh, bij mijn bungalow aan, en dan belt hij aan de deur, dan ik laat hem dan binnen, het wordt allemaal verfilmd, nou, dan komt, uh, vertel ik, dat ik uh, wat er gebeurt. Wat ik nu tegen jullie vertel, vertel ik dan tegen hem. Nou, dan moet ik met hem naar de slaapkamer. Nou, ik moet dan op bed gaan liggen. Dat verfilmen ze dan ook. Nou, hij gaat dan uh, met mij die geest naar het licht brengen. Nou, daarna gaan we weg. Nou, het ligt het toevallig waar ik woonde vroeger in België. Daar vlakbij was, een dreef, was een, in het bos een dreef. En daar lag een kerk op. Daar, met zo'n mooie poort. Dat was heel mooi. En dan zie je die man, dan zie je ook op een gegeven moment een man die iedere keer um, uh, wat waziger wordt dan bij mij in de garage loopt. Dan zie je ook mijn katten uh, heel erg uh, wegschrikken. Dat hebben ze allemaal verfilmd, dat is heel mooi. Nou en dat is dan uitgezonden bij uh, vaker houden, geweest in België. Maar ik heb het zelf op, uh, de, op, op, op, op een vierband staan en, ik heb het, en dan op een dvd wil ik het gaan zetten. Gelukkig dat ik het al een keer op een dvd gezet heb. Dat weet ik al niet meer. Nou, en ook uh, datzelfde verhaal is ook op onder Brabant geweest. Richard Krebber heeft dat verhaal er ook zo verteld. Wat hij gedaan heeft. En wat er gebeurd is. Ik ben er ook voor bij Katrien, uh, Katrien, uh, Katrien geweest. En dat zijn allemaal dingen. Wat, wat er gebeurt wanneer je echt een geest hebt. Maar neem één van aan: naam. Ik gun niemand nog goed. Minken was er ook, zie ik. Goedenavond, lieve Minken. Ook Adrie is binnengekomen. Dag, lieve April. Ook S is er. Tommy is er. Dag, lieve Tommy. Ook jij welkom, natuurlijk. Jochem had ik ook al gezien. Nou, is het wel. Minken gaat er weer om tussen. Maar het is gewoon zo, kijk, en dan, dan, dan komt er zo'n geest in huis. Dus het is gewoon, het kan heel vervelend zijn, als je zo iemand in huis hebt. Maar ik moet wel zeggen, doordat ik die geest naar het licht heb mogen brengen, en naar het licht heb mogen brengen, Toen kwam ik ook bij een helderziende, misschien dat jullie die kinderen zeker een niet kinderen maar en die vertelde toen tegen mij dat die man heel veel dankbaarheid van die man zag, dat ik hem naar het licht had gebracht en dat hij me altijd rozen stuurde vanuit de geestenwereld. En weet je wat nou zo mooi en bijzonder is? Dat ik op een bepaald moment, ik heb natuurlijk ook mijn, mijn verdriet, en hey, ik maak ook verdrietige dingen mee in mijn leven, en dat ik al op een gegeven moment als kind in een verdrietige periode zit, dat er dan altijd iemand van mijn kennissen, of, of iemand die wel eens bij mij op consults is geweest, of maakt niet uit, dat die dan bij mij aan de deur kwam, en die kwam ze bloem op te En dan maakten ze altijd rozen. En ik weet nog, toen ik in België woonde, droogde ik al die pakketten. En, en die heb ik allemaal meegenomen, naar Nederland, toen ik er naar Nederland kwam. Toen had ik zo'n zo witte kast, weet je wel, die je normaal van de, van de woningstichting hebt. En daar had ik al die pakketten ingelegd, en dan die deksel dicht. Dat is een soort doodskist eigenlijk, met dan een kast. En dan lagen al die pakketten, had ik uh, dingen. Toen ik in Dorenbos ben gaan wonen, of in Hulte wonen, had ik er heel mijn keuken voor hangen. In de heb ik ze allemaal nog onder mijn afdak gehad. Maar toen ik vanuit de ging verhuizen naar de Monschernolestraat, toen heb ik ze, want dat weten ze nog, dat is Adrie en Guus, die zijn nooit bij mij geweest in de Monschernolestraat, die weten dat de, op de afdak, al die bouquetten lagen, als ze dat nog kunnen herinneren. En toen ik naar de Mosje-Nolenstraat ben gekomen, toen heb ik ze allemaal weggelaten. Ik zat me afgevoerd naar de container. Er rook ik het wel uh, wel En toen was een keer mijn, mijn, mijn... Ik had een parquet, Die was van mijn dochter. En mijn dochter die... Die, uh, die uh, wou loslaat. loslaten. Ze zei nou dat, vind, dat doe je toch niet. Ze bezig is wel bescherming. Dan ben ik even een on, on, on kind.' Zie, dan geef het maar aan mij. En de Jaapie die was dan bij mij, woonde dan bij mij. Die was dan bij mij, en die. En toen zat hij s'avonds op zijn hok, op zijn dingen en toen zat hij zo naast me, terwijl de D al een radio. Dat weten jullie trouwens, want dat deek al uitzenden bij de ridderradio. En toen zat hij bij me, op. op op een stokje. Altijd bij me als ik aan het uitzender was. En toen zei ik, volgens mij gaat hij dood. zei ik, nou en ook de andere. En dan denk ik, viel hij van zijn stokje dan, dan was hij dood. En toen kwam de andere dag ook weer een meisje, die ik had leren kennen via mijn werk. He, van uh, mijn spiritueel werk. En die kwam gewoon een roosje brengen de andere dag. Dus, dus daar zeg ik ook altijd. Als ze vanuit de spirituele wereld ons willen bereiken... Dan doen ze dat altijd via mensen. Dus als er iemand op je weg komt en die geeft je goede raad, dus je zit op een gegeven moment in een bepaalde periode of, of iets in je leven waar je geen uitweg weet, en je vraagt constant om hulp boven, en je hebt maar het gevoel dat je niet geholpen wordt, dan, en er komt dan iemand op jouw weg die jou juist het verlossende antwoord geeft weet dan dat die gestuurd is door hierboven. En dat weten ze vaak ook zelf niet. dan krijgen hun een ingeving dat ze iets tegen jou moeten gaan vertellen. Ik denk dat er ook van jullie zijn die dat ook zelf ooit ervaren. hebben, Dat ze een gevoel kregen, ik moet dat of dat tegen die persoon gaan zeggen. En dat wordt dan zo vanuit boven geleid. Het zijn altijd, ze gebruiken daar gewoon dan mensen voor. Om, om, om, om, om het je duidelijk te maken. En dat is uh, altijd het, het mooie. Dus onthoud altijd heel erg goed. Wanneer er mensen op je weg komen. En die zeggen dingen tegen je. He, die zeggen dingen tegen je. Waar je op dat moment van hebt. Dat, dat ze hun dat ingegeven hebben gekregen. Vanuit de hogere macht. Om jou daarmee te te helpen. En dat zijn, dat zijn, oh, dat is eigenlijk het mooie van het leven. Ik ben net, dat zeg ik nou wel eens tegen mensen, waarom, waarom kom jij mij naar nou rozen brengen? Nou, die zei zo, ik kreeg gewoon het gevoel dat ik naar jou moest. En toen ik, eh, bloemen gaan brengen, toen dacht ik, toen was toen ik in de bloemenzaak, en toen wou ik eigenlijk, zeg maar, eh, noem maar een wasstraat een ander soort bloem meebrengen. Ze zei, maar ik kreeg toch. Er iets in mijn stem, die zei constant, er zei constant, mijn uh, zei constant, nee, je moet rozen voor me meenemen. Ja, en dan heb ik mijn rozen meegenomen. En dat is al zo mooi, hè. Zie je dat Kuz ook weer terug is? Kuz is er weer. He, maar dat is dan zo het mooie van die. Uh, van, van, van ik weet nog goed, toen ik bij Tolk Radio, he, ik weet niet dat jullie het weten nog weet dat Tolk Radio er was, dat uh, Willem de Ridder, zat al het hè he, van 11 tot 1 geloof ik, of van 10 tot 12. Daarna kwam Eskimo, uh, en uh, er zat ook Theo van Gogh met uh, Frederik Spits, en dan uh, Bart en uh, Roel, en, en dan, uh, hoe heet die zo gauw? die um, nou, er altijd op de televisie komt boven eh, er van Doren die zat er ook op en die hadden, dat was al 24 uur per dag, was dat een uitzending ja, dag en nacht he, ging dat door en toen zat ik ook op een gegeven moment ook altijd uh, in België uh, daar zocht ik troost bij, dus ik zat alles nachts te luisteren naar die radio en dan deed ik, ik had een fax en dan schreef ik altijd dingen op en dan faxte ik dat maar naar, uh, naar uh, Bart. He, dus dat waren mensen, die waren dan aan het praten, en die vroegen dan om raad, en dan gaf ik daar uh, wel eens uh, mijn advies over, en dat schreef ik dan op, en dan stuurde ik dan via de fax naar Bart en uh, Roem. Dus ik had daar best een hele goede band mee gekregen, maar op een bepaald moment had ik ook katten. Was er was ook een mevrouw uit Amsterdam, en, die, uh, en had, toen had ik een witte kat. En toen zei, zou zij van mij die kat krijgen. Vergeet we dat, weet ik nooit, we zijn allemaal van die dingen. Zij zou van mij die kat krijgen. Maar dat was zo'n lieve kat. Hè. Die zat altijd op de stofzuiger, maar die was doof, dus die had geen last van het geluid van die stofzuiger. Dus als ik een stofzuiger was, zat ze altijd op de stofzuiger en sleepte ik ze zo mee door heel het huis. Dus terwijl ik een stofzuiger was, ging die kat altijd met me mee. Overal had de kat, die kat, Ik uh, had die kat, die kat, uh, kat ook. Uh, Bart genoemd, dat is Bart? Die had de Bart genoemd, die kat. En die ging met mij dan toe. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb die kat nou beloofd, maar ik wil hem toch eens liever zelf houden. Ja. Ik zie dat Theo ook binnengekomen is. En ik wil hem toch liever zelf houden. Maar ja, als ik iemand iets beloofd heb, dan, dan hou ik me eigen aan mijn woord. Ook al doet het aan mezelf pijn, dat doe ik aan mijn woord. Dus op een gegeven moment weer, hè, want we hadden alleen maar contact via de radio, maar dan belde ik op, weet je wel, naar uh, de tolkradio. En dan uh, belde ik op, en dan was zij ook aan de telefoon, en dan vertelde ze dan dat ze de kat zondag zou komen halen bij mij. Nou, ik zei, dat is goed, hè? Maar het was heel vreemd, zaterdags, zaterdags belde ze me op. Ze zei, Nelly, ik moet jou eens wat vragen. Wil jij die kat liever zelf houden? Ze zei, waarom vraag je dat aan mij? En ik weet niet of jullie die vrouw kennen, maar die werd ook, kijk ook, ook uh, waar heel veel mensen, die stuurden altijd geld naar die vrouw, omdat die voor katten zorgde. Ik weet niet hoe dat ze heeft, heet, hoor. Als ik in mijn oude papieren kijk, dan vind ik dat misschien nog wel, als het niet met de brandverwoest is. En toen, toen zei ik, waarom vraag je dat? Ze zei, nou, ik krijg constant een stem in me, die tegen me zegt, je moet die Cabinelli laten, want die wil ze zelf houden. Toen zeg ik tegen haar, nou, dat klopt, ik heb heel de tijd gedacht, ik wou dat ze mijn niet kwam halen. Nou, zegt ze, dan moet hij lekker bij jou blijven. Kijk, en dan wil ik weer terugkomen op waar Jochem het over had, over Robje. Het kan zijn dat hij ook iemand hem iets telepathisch wil vertellen. Zij dus moet opschrijven wat, wat hij binnenkrijgt. Maar het kan ook raadgevingen zijn, hè? Je kunt ook wel eens met dingen bezig zijn. Die niet door de beugel kunnen en dat ze dan uh, proberen op deze manier dat stemmetje tegen jou te zeggen dat je het verkeerd doet. En dat je het anders moet doen, als een soort waarschuwing. Dus een stem in je hoofd kan altijd heel veel te betekenen hebben. Dus je moet altijd... Nou, eens even kijken. Ik zie hier iets leuks. Dat, uh, dat is me. Er is wel eens eentje geweest die heeft gezegd dat wanneer we al het geld op één hoop zouden gooien en dat eerlijk zouden verdelen onder iedereen op de wereld dat iedereen dan miljonair zou zijn. Ik weet niet. Zes miljard miljonairs. Ja, je zou eigenlijk moeten weten hoeveel miljoenen ja, als je daar nou zit in Amerika, hoeveel hoe staatsschulden dat die hebben. Ja, mijn kat zegt ook mama, hè? Dat weten jullie, ons lieveke, die zegt ook je ja, mama. Dat hebben jullie al wel, wel eens gehoord, hè? Dus, uh, dan moet ze eten hebben, en dan zeg ik van: uh, hoe zit het? En dan. Is, dan uh, moet je eerst mama zeggen, is op ze te wekken. Maar, mama, nee. Je moet mama zeggen. En dan zegt ze op een gegeven moment: mama. En dan moet ik ze het geven natuurlijk. Maar ik moet ze wel belonen voor hetgeen wat ze doet. Nou, even naar Guus. Was het leuk deze zaterdag Guus, Waren er veel mensen aanwezig? Ja, dat is gewoon helemaal normaal, hè? Ik zal dadelijk uh, het geluid aanzetten als jij begint. Als het niet wegvalt, want ik heb al een paar keer gehad. Zijn waar het aan ligt, dat weet ik niet. Misschien kun je dat uh, vertellen. Maar als, ik, als het nou de uitzending voorbij is en ik zet jouw geluid aan, wil ik gewoon alleen maar luisteren Dan ga ik uit de chat, en zet ik alleen maar het geluid aan. Dan op een gegeven moment krijg ik eerst geluid en dan één keer ben ik weg. Dan ben je weg. En wat ik dan ook doe, ik kan, dan kan ik je niet meer te pakken krijgen. Dat kan. De vis is het ook. Nee, maar dan moet ik ze toch eten geven? Ik moet ze toch eten geven, als het te mouwt. En ze zei, mama, dan moet ik ze wel eten geven. O, oh, dat is goed. Het was heel gezellig, 41 over de hele dag. Dat is hartstikke goed. Dat is goed bezocht geweest. Ja, op zaterdag kan ik gewoon nooit, dan zitten we met de duiven. Nou, zaterdag was het ook weer zo'n noodvlucht. En dan moeten we, wij, de hele week moeten we de jongens hard werken. En zaterdags zaterdag moeten we al de boodschap gedaan worden. Nou, en en zondag moeten we uitslapen. Lange, lange bed liggen. En helemaal niks doen. We wouden zaterdag eigenlijk naar Zeeland rijden, naar het camping, naar, naar uh, Scherpenissen. Op het eiland Tolen wouden we naartoe. Uh, uh, naar het eiland Tolen rijden, en uh, wat komt pas dus om twee uur uit bed. Ik zei, nou hoeven we nou niet meer te gaan. En dan hadden we al door, door al die omstandigheden, die duiven, zomaar wat aangetoverd met het eten. Ik zei, nou, nou ga ik vandaag eens uitgebreid lekker koken. Dus uh, dan, als we dan weer naar Zeeland rijden, dan moet ik weer, dan uh, we komt er van koken weer niks. je zei dat het nou gaat lukken, nou dat hoop ik dan ook maar weer, dat het gaat lukken. Dan heb je wel goed weer gehad Guus, want hier heeft het toch wel geregend hier in Brabant. Heb jij geen kaartje, Adrie? Och, herme Och, Herme heb je geen kaartje. Ik heb voor jou even stiekem mijn kaartje getrokken, Adrie. En dan zegt, God is liefde. Hij wil al zijn kinderen gelukkig zien. Dus als het een beetje moeizaam is, weet in ieder geval dat ze van bovenuit de sferen willen hebben, dat jij ook gelukkig bent. Dus dat kaartje heb ik voor jou mogen trekken. Dan heb ik je een voorrecht gegeven. Nou, geen regen, zegt Guus, een heel warm mens. Dat is gewoon alleen maar fijn. Morgen wordt het 26 graden, zegt vrienden. Nou, dat hopen we dan maar. Ik ga morgen weer even in mijn tuintje werken. Maar lieve mensen, ik ga afscheid van jullie nemen. Jullie weten, donderdag die is begonnen om 8, van 8 tot 9. Ik heb hem mijn tijd weer opzetten, van 9 tot 10 bijna. En nu komt dadelijk Guus. En die zal zeker weer wel iets bijzonders te vertellen hebben. Maar net als ik zeg, ik heb af en toe dat mijn geluid wegviel. Iedere keer was het gewoon weg. Ja, dan zet ik het maar af. En dan dacht ik, ja, dan het zal wel goed zijn. Maar ik probeer daar toch weer het aan te zetten. En dan zou ik zeggen, ik hoop jullie zaterdagavond weer te mogen ontmoeten. Ik wens jullie nog een heel prettige week. Mensen die nog met vakantie gaan, zou ik zeggen, maak er iets leuks van. Als het warm wordt en je hebt vakantie, doe het rustig aan. Je moet gewoon genieten als de zon schijnt zeg wel, je moet horen als de zon schijnt, maar ook genieten. Je kunt met slecht weer nog genoeg in je huispoetsen werken. En in ieder geval, lieve mensen, allemaal van de bijzijde, stevige knuffel, en op z'n brabants gezegd, hou doen. mij, hallo, hallo, gaat het lukken, het gaat lukken, ik ga even iets meer galm erbij zetten of minder, meer, meer, meer, meer, meer. oh dit is eng, nee, ik doe het gewoon zo, volgens mij is het zo ook goed, ik, ik, ik neem aan dat ik er ben, want Theo gaat gelijk weg, nou, altijd voor mij een signaal dat ik er ben, als Theo weggaat, Theo, je kan de volgende keer rustig blijven hoor, er is helemaal niks aan de hand, en als het goed is, hoort gewoon iedereen wat ik nu zeg. En dan gebeuren er zometeen hele moeilijke, ingewikkelde dingen. Maar uh, het volgende stukje, uh, daar is beeld bij. Ik weet niet uh, precies waar de camera is, maar hier is die. Kijk, uh, nou, in ieder geval het volgende stukje is beeld bij. Het is, uh, ja, het, het gaat over rauw voedsel eten. En uh, dat, dat, dat blijkt heel goed te zijn voor mensen met uh, aanleg voor suikerziekten en, en, en dat soort dingen. En ik, ik, ik was dus wel heel benieuwd. En nou ken ik toevallig twee hele lieve mensen. Uh, ja, en dat zijn Petra en Jeremiah. En uh, ja, die, die hebben daar een heel leuk programma voor gemaakt uh, over rauw voedsel. En af en toe moet je niet schrikken hoor, want dan, ze hebben maar één microfoon en één camera. En af en toe zetten ze een machine aan en, en, en dan is het heel hard in één keer. En uh, ja, als dat gebeurt, dan doe je gewoon je koptelefoon iets verder van je oren af. Of, uh, ja, maakt niet uit, dan zet je je geluid iets zachter. En uh, Monique, een hele stevige knuffel van mij, hier uit Utrecht. Helemaal voor jou. Nou, daar, ja, dat is... Nou, wat fijn hè, dat Monique er is trouwens. Ik, ik vind dat heel fijn. En, en Gypsy Star is er ook. Die heb ik ook al heel lang niet op deze chat gezien. En ik, ik ben ook blij dat jij er bent. Vind je, vind je jammer dat Theo weggegaan is eigenlijk. Want Theo die weet... Ook best wel wat het een en ander over voedsel en wat wel en niet goed voor je is. Dus, kijk, Monique gaat er vandoor, ook Monique gaat er vandoor. Nou, dan missen jullie dus allemaal de aflevering van deze week uh, van, van Rauw op je dak. Uh, ja, ik uh, zal even kijken of dat allemaal gaat werken. Uh, het, het, het zou moeten gaan werken, hè? dus uh, je, je weet het maar nooit. Ik, ik ga even kijken of het volume ergens is. Is er volume? Uh, ja uh, kijk oh nee er is geen volume dus dan moet ik dat allemaal weer oh, ik moet dat even allemaal even opnieuw doen er is geen volume dat moeten we even regelen Daar we... ja precies da jullie horen al wat er mis was hè? er is geen stekkertje nee, nee ik laat gelijk alles vallen maar dat komt allemaal vanzelf goed als ik de muis goed omhaal dan kan dat allemaal vanzelf goed komen nou uh, dan gaan we nu overschakelen naar wat was het ook weer? Arnhem of zo? Arnhem? Volgens mij is het Arnhem. Al, als het goed is, moet, moeten jullie nu zo een muziekje horen. En uh, er is ook nog uh, rederadio.nl. En uh, daar kan je eventueel ook nog het beeld erbij zien. Het is dus, uh, ja, uh, gewoon kijken hoe het gaat hè? Hallo. Hey Petra, welkom in uh, de openluchtkeuken. We zijn uh, in Arnhem en uh, we staan midden in het bos. Een, een tijdje geleden was ik op de Noordenmarkt. En uh, toen zag ik daar zo'n klein boomstronkje staan vol met paddenstoeltjes. En dat was om je eigen paddenstoeltjes thuis te verbouwen. Nou, een leuke stad. En uh, ik dacht, dat wil ik ook. En ik zag van wie ze waren. Uh, dat was van Casa Foresta. Uh, de eigenaar daarvan is Edwin Flores. En die heb ik gebeld. En ik denk, uh, ik, wil, uh, ik wil ook uh, iets met paddenstoelen doen. Want uh, ik hou namelijk heel erg veel van kabouters. <lacht> en, uh, ja, dus uh, nou, en hier zijn we dan. We staan midden in het bos. En ik ga zo uh, met Edwin uh, plantjes plukken. Paddenstoelen zijn er eigenlijk niet op dit moment. <lacht> dus ik heb op de Noordermarkt heb ik stiekem paddenstoeltjes gekocht. Maar normaal zijn ze, in andere seizoenen staan ze hier allemaal... En uh, Jeremiah heeft hier een super mooi werkplekje. Ja, een omgehaakte boom. Fantastisch. Ja. ja, zonde van die boom, maar, uh, ja, maar het, op mijn tafel is hier helemaal mooi. Het ziet er prachtig mooi uit. Een levende tafel. En we gaan dus iets maken met uh, paddenstoeltjes en wilde planten. Ja, het gaat een soort uh, pasta worden. Heerlijk. En ik kan nu al wat dan een beetje laten zien. Ik heb hier al verschillende paddenzullen. De paddenzullen dus. Uh, die Petra op de Noordermarkt heeft gekocht, heb ik gemarineerd mm. in soju, olijfolie, uh, citroen. Ik heb er ook een, uh, een uitje heb ik, uh, in stukjes gesneden en dan even geknepen, zodat je hem een beetje kneust. Dan uh, pakt hij ook even makkelijker die uh, marinade op en zo wordt hij nog even iets zachter. En daarbij heb ik de pasta gemaakt, maar ik heb nu uh, niet mijn hele grote pasta machine meegenomen. Dus ik heb gewoon met een dun schilletje. Lekker simpel. 2,95. Heb ik dus een uh, ja, de pasta gesneden van Cousset. Dus we hebben in plaats van spaghetti we hebben tajatella vandaag. Tajatella, mooi woord. Dat <laughs> stond er niet in mijn verwoordenboek. <laughs> en uh, ik heb hem alvast een klein beetje opgevrolijk met, uh, met radijsjes. Want ze zijn in dit uh, moment zijn ze weer echt uh, fantastisch vers en, oh. uh, en nieuw. En ik vind ze zo lekker radijzen. Heerlijk. wil er ook. Ook even gemarineerd in de olie en in citroensap. Klein beetje zout eroverheen. En ik ga zo meteen, uh, ga ik alle kruiden die, uh, die Edwin uh, gaat verzamelen, die ga ik er onderheen snijden. En ik ga er dan een beetje salade van maken. Heerlijk. Ik ga Edwin nu helpen. En hier is hij dan, Edwin. Moet je dan die band kraag, moet hij dan... Gaan <lacht> we dat, oh, mijn... dat doen, die band krijgen. Dat is mijn kardia. Dat weet je niet. <lacht> je was een veganist, toch niet? Het loopt je met een half dood dier rond. Sorry. Hi, Ed, Edwin. <laughs> Kant niet. We beginnen maar over nu, hè? Dus dat ding het... Is dat dus, Nee, uh... ik hou het erin. Ik vind het veel ja? te leuk. Oh, ja, nee. <laughs> nou, dit gaat, dit gaat heel gezellig worden vandaag. Petra. Goed, Edwin. Hi. <laughs> Hi. Vertel eens. Uh, ik, kwam, uh, ik kwam jouw naam ooit tegen en dat leek me. ontzettend leuk wat jij, wat jij doet. Vertel eens wat dat precies is wat je doet. Wat ik doe, ik ja. organiseer workshops hier in Sonsbeek Park. Waarbij ik mensen leer hoe ze uit de natuur eten. En als je, zo, ja, je ziet het al, het is een hoog groen met bloemetjes. Geel, rood en wit en allerlei andere kleuren. En ik leer mensen hoe ze en welke paddenstoelen en bloemen en plantjes ze kunnen plukken. En dan gaan we uiteindelijk weer eens Je moet zelf in beeld blijven. Hij verdwijnt langzaam uit het beeld. Dat dus camera schuw eigenlijk. Ja. Um, ik, ik leer dus mensen hoe ze eten uit de natuur kunnen plukken. En dat ja. kan van bessen tot en met bloemen, plantjes, paddenstoelen, wat dan ook. En uh, als we dat hebben gedaan en de manden zijn gevuld, dan gaan we terug naar uh, ons beginpunt waar we vertrokken zijn. En dan gaan we er een maaltijd van maken. En dat zijn vaak. Salades, bloemetjes, boters, soepen en dat soort uh, zaken. Heerlijk. Ja. Nou, we staan hier op een springkop in het Sonsbeekpark. Eigenlijk een springkop. Hier komt het oppervlaktewater naar boven. En uh, in dat water wat wegstroomt groeit het waterkers. Dus gewoon echt een mooie waterkers. En prachtige watermunt. En hier gaan we een handjevol van plukken voor in de salade. En wat is dit Edwin? Dat is uh, het herdestasje. Het herdestasje? Ja, je kan de zaden kan je mooi roosteren, maar dat doen nee. jullie niet in de Ford, hè? Nee, dat is ook misschien wel kiemen dus. Ja, ja, ja, ja. je kan de uh, bloemetjes gebruiken in salade en de zaadjes ook. Oh, Oké, okay. dat ja. Ja, vind ik wel mooi. Dit, ik denk de paardenbloem. Ja, de prachtige paardenbloem. Uh, je kan eigenlijk bijna alles van de paardenbloem uh, eten. Je kan de bloemetjes kan je versnipperen in een salade. Je kan de bladeren eten, je kan de wortel eten. Je kan eigenlijk alles met een paardenbloem doen. Ik hoor dat het heel zuiverend is ook, paardenbloem. Weet je dat? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, ik zou zeggen een dovenetel. Maar... Tien punten. Oké. Okay. Het is ook het is de witte dovenetel. We kennen een aantal variëteiten in Nederland. De paarse dovenetel ligt er ook blij, bij. We hebben gele dove netel en de witte dan. Ja. Oké. Okay. Dus de paas en dat is deze dan neem ik aan? Nee, dat is de brandnetel. Dat is de brandnetel? Ja, de brandnetel kan je heel goed rauw eten. Uh, is er is hier een voorbeeld van. Als je hier de blaadjes van plukt. Je legt dit gewoon op je kies. Dan kou je het gewoon weg. Als je het op je kies legt en je koudt het weg. Dan uh, prikt hij je niet als het goed is. En dan ervaar je heel veel ijs in je mond. En dan proef je heel erg een, een spinazieachtige. Een spinazie heeft ook heel veel ja. ijs en daar ken je het van. Mm -hmm. dus het is heel vol. Dus je pakt eigenlijk de, de topper uit. Ja. Die vouw je dicht. Ja. Zeg maar, van, buiten, of van buiten naar binnen. En dan kauw je erop. Ja, ik voel geen prik. Nee. nee Want het niet. is de vraag wat mij, van mensen die aan mij stellen ook van, ja, hoe doe je dat met brandnetels plukken? Geen problemen met prikken en, uh... Meestal heb ik uh, gele of roze afwashandschoenen aan. Oké. Okay. Dus ik heb, al, uh, ik heb al protection, zeg maar. Want het plukken is toch altijd wel feneinig, ja. Maar het eten, dat valt wel mee. Je kan het ja. soms uh, goed groen. Als je het goed uh, fijn snijdt, kan je het gewoon rauw eten. Prima. Dus ik het, ja. kleef-, het kleefkruid... Kleefkaart kan je ook gewoon heel goed eten, de topjes. Trek er maar een topje uit en uh, probeer het maar. Er zit wel een beetje tannine, tannine in, dus dat maakt het bitter. Maar in een salade is dat heel goed te doen. Of in een shake. Mm -hmm. Ja. ja dat is de ja, ja. Iets kleiner dan, uh, dan de witte. Duidelijk, ja. Hetzelfde blaadjes. Ja, exact. Dat paars is hons eraf. Ik maak er altijd heerlijke pesto's van. Mm -hmm. En uh, de bloemetjes kan je ook mooi in de salade doen en de blaadjes ook. Wrijf me zelf een blaadje. Het ruikt heel erg muntachtig.